van Cardi's, stap in. E Nogmaals, goedenavond. Laten we eens een rondje langs de velden maken. We beginnen in een zwolle. Pek zwolle tegen RKC. Frank Wielaard. Dik uur onderweg en uh, Zwolle is toch een klein beetje van de leg geraakt uh, na die gelijkmaker van RKC. Weliswaar nog steeds goed positiespel, maar de foutjes sluipen er nu zo langzamerhand ook in bij uh, PEC. En daar moet je mee uitkijken, want daarin zijn ze bij RKC gespecialiseerd. Foutjes afstraffen van de tegenstander en bij 1-1 kan dat wel eens heel vervelend aflopen in Zwolle. Van Zwolle naar Breda, NAC tegen FC Groningen. Arman Afsarogloen. Ruim een kwartier onderweg en de 1-0 voorsprong nog altijd voor Nak. Door die goal gemaakt in de tiende minuut van Danny Verbeek. Grote dekkingsfout van zijn directe tegenstander Giuliano Wijnaldum. Hij was hem helemaal kwijt en Verbeek kon makkelijk binnenschieten. En Groningen is een beetje van slag van die treffer van Verbeek. Want het balbezit is in de laatste paar minuten voor Nak geweest. Echt grote kansen zijn daar niet uit voortgekomen. Maar Nak zal dat niet heel erg vinden. Want de ploeg staat voor met 1-0 tegen Groningen. En dan in Friesland Heerenveen tegen de Royal Eagles. En die houdt kamp. Matige wedstrijd 0-0, maar Go Ahead had op 1-0 moeten komen. Het was een goede actie van Juliana, die de bal eigenlijk niet te missen gaf aan Houtkoop. Die kon zijn oude club wel heel veel pijn doen en hij kreeg een bijna niet te missen kans. Maar bijna lukte het toch nog wel. 0-0 nog altijd. En dan in Nijverdal het waterpolo. De dames van Ravijn tegen Kinev, Bob van de Tak. Ja, de Russische machine is op gang gekomen, mag je zeggen. Want uh, de tweede periode is desastreus verlopen voor de thuisploeg. Uh, zes doelpunten tegen en zelf op het nippertje maar eentje gemaakt. En uh, het verschil is dus nu uh, duidelijk in Russisch voordeel. 11-4 voor Kinev Kirishi tegen het ravijn. En het wordt dus in de derde en de vierde periode een kwestie van de schade beperken. Ja. Dit is Nak voort tegen Groningen. Terecht, Arman? Um, vind ik wel dat de ploegen wel redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Maar Nak kreeg uh, een aantal goede kantjes ook in het begin. En daar uh, vloeide die goal dus uh, uit voort. Nak, dat uh, nog steeds op die 1-0 e voorsprong staat. Maar het wel verder moet doen zonder de spits. rijdel Poepon. Want die greep net naar zijn lies aan de, de zijkant van het veld. Ging er ook gelijk bij liggen en moest er ook af. Poepon. En uh, hij is vervangen. Dat is wel een opvallende wissel vind ik. Door Anthony Lurling. Die op de bank moest beginnen. Hij was een paar weken geblesseerd. Nu weer fit. Maar uh, trainer Goudelje gaf de voorkeur aan Hadouier. Maar Lurling komt er dus wel in voor Poupon. En ik uh, zie ook dat Lurling in de spits gaat spelen. En uh, dat is opvallend dat je niet stieper Perica het veld in heeft gebracht. Want dat is wel een spits op de bank van Nak En Perica de Kroati heeft er ook al gewoon drie in liggen. Maar Goudelje kiest dus anders. Kiest voor Lurling. Een heel andere spits dan uh, Poepon. En ik ben benieuwd hoe hij uh, die rol uh, gaat invullen als uh, middenvelder Lurling. Die nu dus op uh, nummer 9 speelt. Nak uh, dat even de bal achterin uh, rustig uh, rondspeelt. Met nu uh, ten Rouwelaar die een uh, doeltrap uh, heeft uh, genomen. Groningen wint het uh, balbezit via Kappelhoff. Rond de middenlijn nu uh, heeft uh, Kieftenbelt de aanvoerder de bal. Kieftenbelt probeert langs Hadouier te gaan. Maar goede slijding op de bal van Hadouier. Waardoor Nak kan overnemen. Misschien er snel uit kan komen nu aan de rechterkant met de rover. De rover die moet terug. Want. Uh, Tiefden Belt heeft zijn positie op het middenveld alweer opgezocht. Maar door een goede combinatie met Leurling lijkt erover, wil ik zeggen, aan de bal te komen. Maar dat lukt niet, want Wijnaldum neemt over voor Groningen. Maar NAC via Danny Verbeek, de maken zit daar goed tussen. En kan ook weer overnemen op eigen helft. NAC dat na die goal, die goal van Verbeek, een aantal minuten het beste van het spel ook had. Groningen leek wat aangeslagen door die vroege goal. Maar Groningen doet het de laatste minuut alweer wat beter. Heeft wat vaker de bal. Kan natuurlijk ook te maken hebben met die, die wissel bij NAC, waar Poupon dus is vervangen. Door Lurling. Maar uh, het balbezit van Groningen heeft nog niet echt geleid tot uh, grote kansen. Nu dan misschien met een ingooi aan de linkerkant. Die uh, ver wordt gegooid door Wijnaldum. Maar uh, Zivkovic, de jonge spits, kan die bal uh, niet koppen. Want uh, Ten Rouwelaar kan uh, makkelijk oppikken. Ten Rouwelaar, die de doeltrap uh, nu gaat nemen. na 23 minuten en de 1-0 voorsprong voor Nak. Heeren vindt and Eagles en die houdt kan. 0-0, maar ik denk dat Goet een penalty verdiend had. Want uh, hadden we een grote kans gezien toen Antonia Houtkoop uh, alleen voor de keeper zette en Houtkoop miste. Een identieke situatie, uh, bal vanaf de rechterkant voor het doel. Houtkoop wil hem binnentikken, maar wordt opzij gezet zonder dat de bal eigenlijk in de buurt komt. Terwijl Goet nu ook weer heel dichtbij is met Marnix Kolder. Uh, wordt Houtkoop door Ortigba uh, opzij gezet, ik kan het niet anders noemen. En kan de bal niet binnentikken daar waar je anders uh, toch wel over het doelpunt kon praten... Uh, gebeurde het niet, maar Pieter Vink zag er geen overtreding in. En dus geen penalty. En de uh, bal zojuist was een voorzet vanaf de linkerkant richting Kolder. Die er net niet bij kon. Met andere woorden, Herenveen in het eigen stadion heeft problemen met uh, go Ahead Eagles. Herenveen uh, speelt slordig en uh, heeft vaak uh, balverlies. Nu ook weer aan de linkerkant waar notabene rechts buiten Antonia uh, aan de linkerbekkant uh, uh, kon mee verdedigen. Dat is wel de kracht uh, van Go ahead Eagles, er wordt hard gewerkt en uh, men zit bovenop de bal. Nu balbezit weer voor Heerenveen, via Van Aanholt. Aan de rechterkant speelt de bal in de diepte, maar heel makkelijk opgevangen weer door Go Ahead. Via Antonia gaat de bal dan uh, naar voren, aardige beweging van Overgoor die de bal weer breed geeft. Nu richting Bart Vriends en Vriends kijkt uh, naar voren, maar speelt de bal opzij uh, nog erger. De bal gaat via Doken Schmid terug naar Kieper Eloy Room-Herenveen. Weinig nog in de melk te brokkelen. Een paar aardige acties vanaf de rechterkant van Bilal Koglu, uh, Maar dat uh, heeft verder geen hout gesneden. Omdat Luciano Slagveer, die uh, als centrumspit speelt... niet echt uh, opdreef is in de eerste 27 minuten van deze wedstrijd. En nog geen bal onder controle heeft gekregen. Uh, dat heeft Go Ahead wel. Nu even niet. Want uh, op het middenveld wordt de bal uh, verloren. Maar dan weer uitstekend ingrijpen van Doker Schmied, Levert weer balbezit We op... Voor de Deventenaren. Een eerste fluitconcertje van het publiek. Het publiek dat uh, toch weer in grote getalen is opgekomen in Heerenveen. Zegt genoeg voor Heerenveen. Dat uh, verreweg de uh, minder is in deze openingsfase. Eerste half uur. Maar desondanks nog op 0-0 staat Terry Gohead. Spreksvolle ook in de tweede helft veel sterker dan ergens, Frank. Ja, veel sterker. 71 minuten onderweg. Maar dat zie je nergens aan terug uiteindelijk. 1-1 staat het namelijk. En was het voorrusten niet alleen sterker, maar ook superieur werkelijk qua voetbal, qua positiespel. En uh, was het wachten op de 1-0? Die kwam er uiteindelijk ook. Nu zit je te denken van hoe gaan ze nou de 2-1 maken. Want kansen zijn er nauwelijks geweest. Het is nu rondspelen om de bal in de ploeg te houden. Maar er gebeurt verder niks. In aanvallend opzicht sterker nog. Die bal komt nauwelijks in de buurt van Benson of Iwat. Of ja, Nijland krijgt hem nog wel af en toe. Maar daar komt dan doorgaans weinig goeds uit. Nu achterin en rondspelen van Hinten. Bal breed naar Lachman. Die staat op de eigen helft. Verplaatst naar de rechterkant. Naar Gravenbeek. Weer terug naar Lachman. En RKC schuift in dit tempo vrolijk mee. Hier hebben ze ervaring mee. Dit kunnen ze allemaal wel handelen. ze dan Midlijn oversteken. En dan uh, uh, Drost aan spelen. Nee, Saimak is dat. En zo leiden ze de counter in van RKC. Want daar zit Joachim tussen. En kan uh, RKC er dus afkomen. Het schot. Oei, dat is nogal uh, onnauwkeurig gedaan. Volgens mij is dat, uh, zeg ik dat goed, Kenny Andersson die daar uh, het schot doet. Nou ja, hoe dan ook. Het schot gaat hoog over de goal. Inderdaad van uh, Kenny Andersson. De invaller aan de kant van uh, RKC. En Zwolle kan weer opnieuw gaan proberen aan te vallen. Maar het tempo moet een beetje omhoog. Er moet iets meer verrassing in. Iets meer actie ook. Af en toe zijn tegenstander uitspelen. Niet alleen maar de bal heen en weer schuiven. Mokotjoop wil dat nog wel eens doen. Alleen zijn inspeelpaces mislukken de hele tijd in de tweede helft. Ja, en zo. Is het eh, qua niveau van Zwolle wel goed. Maar niet goed genoeg om RKC serieus te verrassen. Suimak moet even in de achteruit richting Mokotjo. Dus alles en iedereen staat nu op de helft van RKC. Behalve Boer. En dus zijn de ruimtes eh, behoorlijk klein. Gravenbeek, bal naar Hiwat. Gravenbeek slordig naar Hiwat. En dan vervolgens nog een keer slordig naar Hiwat. Bal over de zijlijn. Zwolle gooit. Halverwege de helft van RKC aan de rechterkant. En Gravenbeek mag dat gaan doen. En uh, zoeken naar uh, de vrije man. Saimak biedt zich wel aan, maar niet van harte. Dus moet die bal uh, de 16 in. Daar waar Drost is, bal naar Hiwat, Kan de bal binnenhouden? Nee, kan die niet. En dus kan RKC gaan gooien. Ja, dat is precies het probleem van Zwolle. Er gebeurt simpelweg te weinig. Je hebt wel de bal, maar er gebeurt niks. Dik 70 minuten onderweg. 1-1. Is dan ook logisch in de tweede helft. Er is dan een beetje een topper, Nak Groningen man. Nou, nah, vind ik niet. wedstrijd een beetje ingedut na een klein half uur en de 1-0 voorsprong voor Nak. In de eerste kwartier gebeurde er heel veel. Met een aantal kansen voor beide ploegen. En de goal van Verbeek na 10 minuten. Maar daarna is het een beetje ja, ingedut wat ik zei. Het is uh, veel balbezit van beide ploegen eigenlijk. Die wel een periodes hebben dat ze een paar minuten de bal hebben. Maar ze doen er dan zo weinig mee. Net eindelijk weer een kansje gezien voor FC Groningen. Toen Kostic handig wegdraaide van uh, twee man. Je kan het handig wegdraaien noemen. Je kan ook het ontzettend amateuristisch verdedigen noemen. Want uh, twee man van NAC die stapte zo opzichtig in. Dat uh, Kostic heel makkelijk kon wegdraaien. Maar hij schoot vanaf een meter of 18 zo in de handen van uh, Ten Rauwelaar. Waardoor dat ook niet heel veel uh, Gevaar opleverde voor Groningen. Dat nu weer de bal heeft aan de linkerkant. Via Wijnaldum. De linkervleugelverdediger, nu opgekomen naar voren. Probeert langs de rover te gaan. Daagt hem uit. Dreigt buitenom te gaan. Doet hij nu ook. Wijnaldum is er langs. Geeft de voorzet. Is daar iemand op de koppen? De Leeuw gaat over de bal heen. Of onder de bal door, moet ik eigenlijk zeggen. Waardoor Nak kan uitverdedigen. En dan kan counteren misschien via Sarpong. Maar dan wordt er gefloten door Brama. Ik denk door een overtreding die wordt gemaakt op Sarpong. Want die werd eventjes vastgehouden. Maar het publiek in Breda is boos. Want Sarpong, die wel werd van. Die was er ook weer langs, waardoor er opeens een heel veld open voor hem lag. En Bramar had eigenlijk uh, de voordeelregel moeten toepassen. Deed hij niet, tot onvreugde van het uh, publiek hier in uh, Breda. Nak dat wel een uh, vrije trap uh, mag nemen. Brahma die ook uh, de eerste gele kaart van de wedstrijd uh, heeft uitgedeeld aan André Kierum. De Sloveen van FC uh, Groningen. Maar ja, de strijdschrijver moet dan toch zien dat Sarpong er langs is. En zoveel ruimte heeft wat een uh, gevaarlijke aanval voor uh, Nak zou kunnen inleiden. Maar goed, dat heeft hij niet gedaan. De vrije trap blijft over voor Nak Is genomen. Seuntjes aan de bal rond de middenlijn. Speelt hem terug naar uh, collega middenvelder uh, Jordi Buis. Nu uh, die de bal terug speelt naar centrale verdediger Drost. Drost, halfwege de eigen helft moet dan eindelijk wat poging om naar voren te gaan. Speelt de bal te de diepte. er gebeurt veel te weinig. Nu dan misschien met de rover. Maar uh, verdediger uh, Kappelhof van Groningen speelt die bal makkelijk terug op Bizot. De keeper die de doeltrap voor uh, Groningen heeft genomen. Groningen dat te weinig er doorheen komt. Te weinig de diepte zoekt. De creativiteit ook een beetje ontbreekt bij de ploeg van, uh, van der En de ploeg staat dan ook achter tegen NAC met 1-0. Ook tegen PSV speelde Heerenveen zonder Finn Bogason. Maar ja, Ennie uh, dat was wel uit. En dan hoef je het spel niet te maken, hè? Nee, het is uh, heel matigjes. Wat uh, de ploeg van Van Basten ziet zo'n mooie knal, zeg weer van Go Eagles Lamboy die de bal net langs het doel uh, ramt. Uh, ja, ik kan het niet anders zeggen dan dat uh, deze ploeg Go Eagles gewoon sterker is dan uh, dan Herenveen en uh, kansen heeft gekregen en gecreëerd en veel meer bovenop zit, veel meer. Uh, ja, strijdlust ook laat zien. En bij Herenveen het is gezapig, het wandelt een beetje over het veld en het publiek is daar absoluut niet blij mee en het verbaast me eigenlijk. Want er is toch uh, best wel wat te winnen vandaag. Er zitten maar drie punten verschil tussen beide ploegen. 19 voor Herenveen uh, op de negende plaats. Het is toch onder de, de mogelijkheden van deze ploeg. En 13 staat Go Ahead met maar drie puntjes. Dus minder dan Herenveen. Nu weer balbezit voor Lamboy. Die, uh, Lars Lamboy die de bal breed heeft gegeven aan Van der Linden. Van der Linden balletje naar buiten. Uh, ja, dan is het even zoeken geblazen door Schrooje. Juri Schrooyen. Een jongen die in de basis uh, speelt. Omdat... Uh, schenk er niet bij is. En uh, is wel Heerenveen weer in balbezit gekomen met Van La Parra. Van La Parra probeert er buiten om te gaan bij Smied. Dat lukt ook. Maar dan is de voorzet niet goed. Komt niet aan. Wordt wel weer opgevangen. De afvallende bal door Mitchell Dijks. Dijks met Antonia tegenover zich. Gaat er langs. Probeert er in ieder geval langs te gaan. En dan een overtreding van Dat uh, Betekent een vrije trap voor Heerenveen. We zitten in de 34ste minuut. Vrije trap aan de linkerkant van het veld. Een meter van de zijlijn. Een meter of drie bij de koordenvlag vandaan om even duidelijk aan te geven waar de bal ligt. En dan uh, gaat zich daarvoor melden de man met uh, de, uh, nou ik mag in dit geval zeker wel zeggen, fluwelen schoenen. Hakim Ziyech, de man van de prachtige doelpunten bij Herenveen uit uh, Vrije Trappen. Daar komt zijn Vrije trap komt voor het doel. Het dus gaat langs alles en iedereen en wordt uiteindelijk door Houtkoop naar voren gewerkt. Maar ja, er staat helemaal niemand van Goet. Dus wordt de bal door Herenveen opgevangen. En dan een overtreding, ja dat is een overtreding en het gele kaart. Voor Jury de Kams. En dat is uh, terecht. En uh, dan kan Van Basten wel weer het veld uh, inkomen En zeggen van er is niets aan de hand. Maar hij is te laat Jury de Kams. En maakt een overtreding. En dat betekent een gele kaart. En een terecht terechte gele kaart. En dus uh, uh, moet deze man uh, uit gaan kijken. Jury de Kams voor de rest van de wedstrijd. Staat nog altijd 0-0 bij Heerenveen tegen Go Ahead. En dan gaan we even kijken bij... Uh... Ravijn tegen Kinef, gewoon een standje halen. Het was 4-11. Is het nog erger geworden, Bob? Ja, het is nog erger geworden. Het is 15-5 nu voor de ploeg uit Rusland. De derde periode is net afgelopen. Eén partje dus nog te gaan hier in Nijverdal. En dan zit het erop voor het ravijn... In ieder geval wat betreft deze wedstrijd. Maar ja, het is eigenlijk ook wel logisch dat het gewoon een groot verschil wordt. Het ravijn doet wat het kan, maar dat is deze, tegen deze Russische topploeg gewoon niet genoeg. Uh, die Russische ploeg die ook veel meer traint dan uh, hier in Nijverdal uh, gebruikelijk is. Er zijn hier maar drie fullprofs bij het ravijn. Dat zijn uh, de internationals Jasmine Smit en Nerida Drewes. En uh, ook de Amerikaanse international Lauren Silver. en Voor de rest heeft iedereen er uh, gewoon nog een andere baan naast. Semiprof dus. En dat heb je bij die Russische ploeg niet. En dat verschil, dat zie je dan wel op zo'n avond. 15-5 dus. De stand, uh, Jasmin Smit overigens, die is er al niet meer bij bij het ravijn. Want die kreeg al uh, eigenlijk aan het begin van de derde periode haar uh, derde persoonlijke fout. En zij moet dus toekijken. Kan een beetje kracht te sparen voor die wedstrijd van morgenochtend tegen Rapallo... Uit Italië. En dat zou in theorie nog een hele belangrijke wedstrijd kunnen worden. Maar er moet wel uh, het resultaat straks meezitten van Rapallo tegen Oegra. Als uh, de Italianen dat winnen van die andere ploeg uit Rusland. Dan maakt het ravijn nog kans bij een overwinning morgen op datzelfde Rapallo. Maar goed, het is dus een beetje hopen en rekenen wat het ravijn nu doet. 15-5 de stand en de vierde periode gaat nu beginnen. Van Bruce Springsteen. Het is moeilijk om te winnen van RKC, Frank Willeit. Ja, dat blijkt mij eens te meer. Maar het ligt toch vooral aan Zwolle zelf voor 1-1. 83 minuten voetbal, daar komt die bal voor. Wordt weggewerkt door Guano achterin bij RKC. Maar uh, Zwolle doet eigenlijk hetzelfde als voorrust. alleen minder goed, slordiger... En uh, minder dreigend. Want Voorrust speelde het uitstekend positiespel. En creëerde het kansen. En rust creëert het nauwelijks kansen. Zojuist eentje voor een nieuwkomer. Een debutant Boris Razevic. 18 jaar jong. Bosnische achtergrond. Puntspeler. En een doelpuntenmaker uit de jeugd van Zwolle. En hij kreeg de enige kans, de enige echte kans voor Zwolle in de tweede helft. Draaide heel goed weg met de bal aan zijn voet van de tegenstander. Maar gleed tegelijkertijd ook ondersteboven. En kon daardoor niet vol uithalen richting Jan Seda. Die nog wel de bal op tijd uit de hoek viste. Het was een grote kans. Het publiek was meteen weer wakker. En Zwolle misschien ook wel een beetje. Het werd ook hoog tijd Gravenbeek. En daar gaat een bal tegen een hand. Het hele stadion ziet het. Maar Kamphuis laat lopen. En vindt het, als het al uh, Hens is, dat het uh, niet bestraft hoeft te worden. Daar gaat Schet aan de andere kant. Gaat uh, RKC profiteren? Nee, de voorzet van Schet komt niet aan. Bij Joachim kan het nog een keer proberen. Nog een keer de bal richting Joachim. Gaat over de achterlijn. En dan zijn we wel eens benieuwd naar dat momentje waar uh, Zwolle een Hensbal claimt. Dat was ter hoogte van het strafschopgebied, Rankje strafschopgebied. Maar ja, dat moment is al voorbij. Een penalty gaat er nooit meer gegeven worden. Zwolle zal het toch echt zelf moeten doen in deze wedstrijd. Want als het hier punten verspeelt, heeft het dat 100% aan zichzelf te danken. En deze punten, thuis tegen RKC, mag het met de status die Zwolle intussen heeft. ...simpelweg niet verspelen. Ook niet als je kijkt naar het enorme krachtsverschil dat er nog altijd is tussen de twee ploegen. mag tegenstander voorbij bal bij de eerste paal neerleggen. Daar is Benson te laat. Maar Zwolle kan op het middenveld die bal alweer oppikken bij Van Hinten. Mokotjo, hakje naar Broersen, diep op de helft van RKC. Bal bij de tweede paal neerleggen richting Razenfiets. Legt hem neer en probeert hem neer te leggen voor Benson. Maar daar is Seda op tijd tussen... En dus blijft het nog even spannend. Maar Zwolle dreigt dus punten te gaan verspelen tegen RKC. En dat is weer knap van de Waalwijkers in zo'n lastige uitwedstrijd. Als ze dat gaat lukken. Punten pakken hier in Zwolle. 1-1 is het voorlopig met nog een kleine vijf minuten op de klok. Snel naar Andy. Volkomen verdiend komt go Ahead Eagles op 1-0. Mooie goal. Links uh, voorgegeven vanaf links voorgegeven. De bal door Lamboy als ik het goed zag. En prachtig binnengetikt door Erik Valkenburg. Die een prachtig doelpunt maakt en verdient. Komt Go Ahead Eagles op een 1-0 voorsprong? Nadat ze al wat kansen hadden gekregen. Via onder andere houtkoop is het nu Valkenburg die 1-0 maakt voor uh, Go Ahead Eagles. Uit bij Herenveen. Dan gaan we kijken bij Nak Groningen. Nak stond al een hele tijd voor, maar daar blijft het bij voorlopig aan Daar blijft het bij 1-0 de voorsprong met nog 5 minuten tot de rust. In een wat gezapige wedstrijd die leuk begon met de goal na 10 minuten van Verbeek al, maar sinds spits Poepon van Nac gewisseld werd na een kwartier en Leurling hem verving is het eigenlijk minder geworden bij Nac. En Groningen miste de creativiteit. De Leeuw brengt te weinig op het middenveld om de spitsen te bereiken, terwijl nu een vrije trap is voor Groningen. Kan misschien gevaarlijk worden, maar de vrije trap van Kostic die verdwijnt in de handen van Ten Rouwelaar. Ten Rouwelaar die het spel dan snel hervat, misschien eindelijk weer eens een mogelijkheid voor Nac. Goede paas naar de rechterkant naar Verbeek de doelpunt te maken. Nu een balbezit aan de rechterkant van het strafgebied. Daagman jasco uit, wilde langs, gaat naar buiten, nee gaat naar Binnen, maar moet dan terug omdat hij geen afspeelmogelijkheden heeft. Nu een goede paas van Verbeek op de, ro op de rover. In het strafgebied zet dan voor. Maar ja, Leurling die moet dan twee, drie stappen zetten om die bal binnen te glijden. En Leurling die stopt eigenlijk met lopen. En dat moet je niet doen, want dan kom je niet meer aan de bal. Dat lukt u dus ook niet. En die bal die glijdt dan over de achterlijn. Toch een goede actie van Verbeek die de paas gaf op de rover. Die hem vervolgens ook hard binnengleed of de harde voorzet gaf. Maar Leurling die was gewoon te laat. Waardoor uh, Bizot voor uh, FC Groningen met nog uh, drie minuten tot de rust de doeltrap uh, mag nemen. Je merkt het ook aan het publiek hier in Breda. Het is wat gezapig uh, geworden na dat eerste kwartier. Het is niet echt leuk meer om naar te kijken. Er gebeurt te weinig. Veel getik achterin en op het middenveld. Maar de spitsen worden onvoldoende bereikt. Bij beide ploegen eigenlijk. En dat uh, komt het kijkspel uh, natuurlijk niet uh, ten goede hier in Breda. Als uh, nak de bal heeft halverwege de helft van Groningen. Maar terug moet omdat uh, Verbeek op de huid wordt gezeten door Kostic. Nakt dat wel nog steeds de bal heeft. Maar nu aan de linkerkant Sarpong. Sarpong die eigenlijk één goede actie had in deze wedstrijd. Een hele goede voorzet gaf op Verbeek. En die bal ging er ook gelijk in van Verbeek. Maar van Sarpong hebben we daarna ook niet zo heel veel meer gezien. Nu Hadouwier aan de rand van het strafschopgebied voor NAC in balbezit. Hadouwier op Sarpong krijgt de bal terug van Hadouwier. Maar de grensrechter fluit dan voor buitenspel. Waardoor die actie van Sarpong die toch wel wat potentie had. Want er was wat vrijheid in het strafschopgebied voor Sarpong. Maar die actie eindigt dus met een vrije trap voor FC Groningen. Omdat Sarpong buitenspel staat die paas van Verbeek. En ik zie in de herhaling dat die, dat, dat niet terecht is. Randje buitenspel was het maar net niet. Dus maar goed, de actie gaat niet door. En uh, na 43 minuten leidt Nak nog wel in een wat matige wedstrijd. Terwijl er nu misschien nog iets kan gebeuren. Nee, dat lukt niet. 1-0 nog steeds voor Nak tegen Groningen. Bijna rust in Heerenveen neem ik aan Andy. Ja, laatste seconde van de eerste helft. 1-0 de voorsprong voor Go Ahead. En nog één aanval van Heerenveen. Vanaf de rechterkant is het Basad Cicoglu. Wat een naam die de bal voorgeeft. En Van La Parra kan de bal wel raken. En gaat dan neer. Geen penalty zegt Pieter Vink. En dan zegt keeper Eloy Room. Dat heb je goed gezien uh, uh, scheids. En ik denk dat hij dat ook wel goed heeft gezien hoor. Want uh, Van La Parra ging wel heel uh, graag liggen. En uh, krijgt geen penalty van Pieter. Pieter Vink, waar Pieter Vink dat eerder in de wedstrijd ook niet deed. Even kijken, ik krijg nu de herhaling te zien. Ik uh, denk niet dat er al te veel aan de hand is. Uh, maar goed, er was een handje, maar dat was wel op de grond van uh, keeper Room. En Van La Parra ging er heel graag overheen. En wilde daarmee een penalty ontlokken bij Pieter Vink. Die trapte daar niet in 1-0. Dus naar nou, dat prachtige doelpunt van Valkenburg. En een fluitconcert van het publiek. Er hangt een spandoek. Pure passie. Nou, daar heeft Heerenveen in de eerste helft zeker niet mee gespeeld. En dat zal in de tweede helft anders moeten. Want Goet Eagles leidt in Heerenveen tegen Sportclub Heerenveen met 1-0. Hoe lang heeft Pex Zwolle nog de kans om te winnen, Frank Vierluijt? Officieel nog 40 seconden en uh, dat is erg weinig. Maar ja dat, uh, ja, dat dreigt dus gewoon niet te gaan lukken. 1-1 is uh, de stand, wel nog een kans gehad. Razerviets opnieuw met een kopbal voor langs de goal bij uh, RKC. En die bal op de hand, we hebben intussen een herhaling gezien... dat was inderdaad een bal vol op de hand van Guano... op een plek daar waar die hand niet thuis hoorde. Kortom, daar had Kamphuis moeten fluiten. Guano stond in zijn eigen strafschopgebied. Dat had dus een penalty voor Zwolle moeten zijn... Maar daar koop je helemaal niets voor op dit moment. Want het staat gewoon 1-1. En dat het 1-1 staat, dat ligt aan Zwolle. Dat ligt uh, niet of nauwelijks aan RKC. Dat heeft gewoon gedaan via Joachim wat het moest doen. Namelijk die ene kans die ze kregen maken. Ze gaan nu nog een kans krijgen. Als uh, die bal over Boeren heen wordt gelepeld. Althans, dat was de bedoeling van Andersson. Maar de bal is net niet hoog genoeg. Anders dan doet uh, RKC hier gewoon het kunstje van vorige week op eigenveld Tegen Feyenoord nog een keer dunnetjes over. Maar dat uh, lukt op dit moment in ieder geval niet. Hiewat aan de andere kant. Rechts voorin bij uh, Zwolle met uh, de voorzet. Maar die bal wordt aangedaakt. Hoekschop nog voor uh, de thuisploeg. Als een van de laatste kansen. Ik heb eerlijk gezegd niet gezien hoeveel minuten erbij gaan komen. Ik heb uh, de vierde man daar uh, niet zien staan. Drie minuten hoor ik nu uh, omroepen ook in het uh, stadion. En dus de hoekschop voor Zwolle. Met nog een uh, mogelijkheidje om daar wat uit te halen. Maar helemaal in de begin van de wedstrijden heb ik al gezegd... het is bepaald niet de specialiteit van Zwolle om iets te doen met standaard situaties. Al ging de bal in, op dat moment vervolgens ook uh, tegen de onderkant van de lat. Nu komt die bal voor. Seda blijft staan. Bal blijft hangen. Bal wordt weggekopt van uh, de doellijn. Bal blijft nog steeds hangen rond het 16 meter gebied van uh, RKC. Dat de bal daar niet of nauwelijks weg krijgt. Nu heel hoog. Op een meter zo 25 komt die bal dan weer neer. Wie heeft hem dan? Saimak of Mokotjo? Dat zou Mokotjo moeten zijn. Die heeft hem ook de bal de hoek in. Daar is niemand van Zullen Dus Mokotjo er zelf achteraan. En iemand van uh, RKC. Dat is Apau achteraan, Maar die weet dat hij mag gaan gooien. En dat we dus nog meer tijd moeten gaan nemen met uh, invallers. Koeman heeft zojuist uh, Snow al gewisseld. En daarvan Mosselveld voor ingebracht als extra verdediger. En vervolgens gaan we ook Schet er nog uh, uh, uitzien gaan. En komt daar uh, volgens mij... Uh, uh, ook wel voor uh, terug, inderdaad. In de punt van de aanval. Als een soort van uh, aanspeelpuntje nog in de laatste tellen van dit duel. Maar het is eigenlijk zijn wissels om uh, tijd te rekken. En om RKC en dat puntje, dat broodnodige puntje in de strijd tegen degradatie uh, te bezorgen. Dat zou uitermate knap zijn. Maar het zou ook oliedom zijn van Zwolle. Dat het dit laat gebeuren. Zoals het vorige week oliedom was van Feyenoord... Dat het zich uh, de punten liet afsnoepen. Daar zou nog veranderingen kunnen komen in deze wedstrijd. Want de wedstrijd loopt nog. Bal voorgegeven. Nog een hoekschop voor Zwolle. Dat is echt het allerlaatste moment als de bal wordt voorgegeven. En weggewerkt achterin volgens mij door Van Mosselveld. En dus de hoekschop voor Zwolle. Maar je moet wel haast maken. Want uh, Kamphuis zou ook geneigd kunnen zijn om te zeggen. Uh, we laten het niet meer gebeuren. Hij laat het nog wel gebeuren. Want de bal ligt al klaar. En dus komt die aanloop nog van, van Hint en bal wordt weggewerkt bij de eerste paal. Moet Mokotjo die bal onmiddellijk inbrengen en niet denk ik doe hem breed. Hij doet hem toch breed. Gavenbreed doet hem ook breed. mak dan. Iemand moet die bal gaan inbrengen. Saimak moet dat dan nu zijn. Bal naar de tweede paal. Wordt daar weggewerkt. Opgevangen weer door Mokotjo. Bal weer breed. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Je moet nu zo snel mogelijk die bal voor de pot gooien. Dros doet dat in ieder geval. Randje 16 meter gebied. Wordt de bal weggewerkt. Achterin bij RKC. Dan is die Bo wel daar in balbezit. Probeert de bal vast te houden. En uh, dat lukt hem omdat hij de vrije trap meekrijgt van Kamphuis. En lijkt Zwolle inderdaad hier gewoon op eigen veld weer niet te gaan winnen. Die wedstrijd die het dan uiteindelijk na al die puntendelingen moest gaan winnen. Die gaat het niet winnen. Zeker ook in de aanloop naar de IJsselderby volgende week. Uit bij Golden Eagles. Let erop hoe dan ook. Die wedstrijd telt voor zes punten. Voor wie dan ook. Omdat het simpelweg de IJsselderby is. En Zwolle is de gebeten hond hier. Naar een, nou ik zou bijna willen zeggen, briljante eerste helft van Zwolle was het slechts 1-0. Meteen na rust was het 1-1. En daarna was Zwolle nooit meer Zwolle. Het bleef uiteindelijk 1-1. 1-1 dus bij PEC tegen RKC. Dat betekent dat RKC op 13 punten komt en PEC zwollen op 22. Um, NAC Groningen is rust 1-0. Hedvijn -e diekels is rust 0-1. En uh, ja, we missen nog het slot van Ravijn tegen Kinev. Hoe erg is het geworden, Bob van der Tak? Ja, nou, de wedstrijd is nog bezig. Het is tien uh, doelpunten verschil nog steeds. Het was even twaalf doelpunten verschil, maar het ravijn toont toch... Ja, nu is het dan weer elf doelpunten verschil, want uh, de goals die vliegen hier om de oren al de hele avond. Het 25 vijfentwintigste doelpunt van de wedstrijd. Het achttiende voor Kinev Kirishi. 7-18 is dus uh, de tussenstand op dit moment. Het ravijn wel twee keer gescoord in die uh, vierde periode. Toont dus uh, wel wat uh, karakter... Maar verder zal de blik toch vooral gaan richting de wedstrijd van morgen. Die no mogelijk nog van uh, cruciale betekenis is. Voor wel of niet verder komen in de Euroleague. Uh, bal bezit nu voor de ploeg uit Nijverdal. Misschien nog een doelpunt. Gaat die bal erin? Nee, net niet. Wordt nog uh, gesmoord onderweg. En dan is uh, de kiefster uh, attent van de Russische ploeg. Uh, die uh, houdt de bal uit het doel. En zo blijft het 7-18. Bal bezit nu voor de ploeg uit Rusland. Voor Kinev. Kirishi, dus al jaren uh, achter elkaar kampioen van Rusland. Maar ze willen ook een keer een Europa Cup pakken. Want dat is tot nu toe nog niet gelukt. Misschien dan dit seizoen. De grote geldschieter van de club. Die vindt in ieder geval dat het een keer tijd wordt. Dus uh, de dames die weten wat ze moeten doen wat dat betreft. Maar uh, zo makkelijk is het allemaal niet natuurlijk. Vanavond wel voor Kinev Kirishi. Laten we eerlijk zijn. Want het ravijn is geen partij gebleken. Voor deze Russische grootmacht. Het zit er uh, bijna op hier. 18-7 de tussenstand in Russisch voordeel. Mac, met Go Your Own Way. Het uh, Europese waterpolo is aan een uh, nieuw systeem bezig. Maar voor Rafijn brengt het niet echt wat uh, ze in Nijverwal uh, verwacht hadden. Bob. Nee, het is op zich leuk natuurlijk dat ze dit uh, mogen organiseren, deze voorronde. Maar uh, de resultaten die. Uh vallen niet mee. Vooral dat resultaat van gisteren. Dat was een grote tegenvaller. Die nederlaag van vanavond die eraan zit te komen ongeveer nog 20 seconden te spelen. Die was wel uh, ingecalculeerd. En uh, ja, ik zei het al eerder. Het ravijn moet maar hopen dat dan straks Rapallo, de Italiaanse ploeg, wint van Oegra, die andere Russische ploeg. En dan zou het allemaal nog kunnen. Dan wordt het nog een hele rekensom morgen. En dan moet het Dravijn in ieder geval zelf winnen van Rapallo. Maar uh, zover is het allemaal nog niet. De wedstrijd zit er bijna op. De Russische coach die heeft gek genoeg nog een time-out aangevraagd. 20 seconden voor tijd als je 11 doelpunten voor staat. ja, Waar dat allemaal goed voor is, dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Maar goed, het is een pietje precies waarschijnlijk. De wedstrijd wordt nu weer hervat. 19-8 is de tussenstand voor Kinef Kirisi. Het publiek uh, toch op de banken voor het ravijn. Dat uh, alles heeft uh, gedaan wat binnen de mogelijkheden lag. Maar dat is dus uh, onvoldoende tegen zo'n twaare tegenstander. Nog een tegentreffer voor het ravijn. Het wordt door uh, Ekaterina Prokofjeva. De uitblinkster bij de ploeg uit Rusland. Ook een uh, zeer gerenommeerd Russisch international al jarenlang. En zij heeft uh, er flink op los gescoord hier vanavond in Nijverdal. Nou, misschien nog één doelpunt dan voor het ravijn. Om er echt een punt achter te zetten. Dat zou leuk zijn. Bal nu naar uh, Sofie Veldhuis. Uh, zusje van Marleen Veldhuis. Die zelf ook ooit begon als waterpoloster. Maar beduidend meer talent had voor uh, het lange baan zwemmen. En uh, dan zit het er nu op. Is er nog een schot op de paal. Maar dat uh, is uh, dus niet raak. Carlijn Brouwer komt met de schrik vrij. 20-8. Dat is de eindstand. Kinev Kirissi zit in de kwartfinale van de Euroleague. En het ravijn moet hopen. Dat uh, straks de Italianen winnen van de Russen. En dan moet de Ravijn morgen, dus zelf, nog winnen van Rapallo. En dan zou het allemaal nog kunnen. Maar het is dus hopen en rekenen wat ze hier gaan doen, nu in Nijverdal. En op het punt van beginnen staat Herakles tegen FC Utrecht. En Herakles is niet de club die het afgelopen jaar was op eigen veld, uh, Bas Tigler. Nou, als je een ranglijst maakt van alleen de resultaten in de thuiswedstrijden... dan staat Heracles onderaan met 5 uit 7, ex-eco met NEC. Nou hebben ze in die thuiswedstrijden vier goals gemaakt... En dan zetten we daar ook nog tegenover dat FC Utrecht... als je een ranglijst maakt van alleen de uitwedstrijden... staat FC Utrecht helemaal onderaan. Met 1 uit 7. 0-0 dus hou je je vast. Drie goals hebben ze gemaakt. Dus samen 7 goals in 14 wedstrijden. Het leek mij een hartstikke goed idee om het dan om te draaien... deze wedstrijd in Utrecht te spelen. Maar ik was de enige die dat een goed idee vond. Uh, dus op basis van die feiten is er niet zoveel van te verwachten. Maar de ervaring doet dus het ook, Ronald. Dat weet je ook. Ja. Dat als je er niks van verwacht, zijn het vaak de leukste avonden. En daar gaan we dan ook nu maar van uit. Hier in F Utrecht. Twee ploegen waarbij je bij Utrecht nog kan zeggen dat het de laatste weken wel weer een beetje de goede kant op draait. Maar dus met name thuis. Maar eigenlijk wilde ik zeggen, twee ploegen die hun draai nog niet geweldig gevonden hebben in deze competitie. Het is in Almelo zeker nog geen feest. Natuurlijk een spectaculaire overwinning in de Kuip. Niet zo lang geleden, maar daarna weer twee keer met 3-0 ondersteboven. gespeeld door Groningen. Ajax. En wat andere namen bij de Almelozen in het elftal. Want daar staat ineens Bel Hassani in het elftal. Daar staat Amoa in de spits. En dat betekent dat Oet, die we toch eigenlijk voornamelijk wel hebben gezien, en Streutker in het elftal op de bank zitten. Bovendien is veldmaten ziek, zodat er toch alweer wat gesleuteld is door Jan de Jonge. En bij Utrecht moet de noodgedwongen wat veranderen. Omdat Van der Maron natuurlijk is geschorst. Dat levert dan De Rijk, die uh, eigenlijk niet goed genoeg werd bevonden door Jan Wouters, weer een plaatsje krijgt. In het elftal. Terwijl hij nou juist zo kritisch was. Toen hij even gepasseerd was. Nou ja, dat zijn zomaar wat beslommeringen. Bij Utrecht natuurlijk nog steeds veel blessures. Takagi, Van de Gun, Mulenga, Willem Jansen, Mortensson. Zodat de bank bij Utrecht, terwijl nu de wedstrijd in gang wordt gefloten door Dennis Hiftler, de scheidsrechter. De bank bij Utrecht wordt bevolkt door spelers die het grote publiek eigenlijk nog niet kent. Met name als Korti en Bielika en Van Hofwegen en Kleber en Batjek. En wie weet krijgen we daar nog een glimp zien. Herakles valt intussen aan. Doet dat via Bruns, die uh, middenvelder is zoals eigenlijk altijd. Geeft de bal terug aan Rienstra, die middenvelder is in dit seizoen, maar vandaag dus weer verdediger. Vermoedelijk wel de inschuivende man van dat verdedigingsblok zal zijn nu aan de bal. Staat 10 meter voor de middenlijn. wacht eigenlijk tot uh, de spitsen van Utrecht komen. Papot is dan een van de twee die naast de ridder opdijkt, maar de bal gaat terug naar de doelman. vier, tevens aanvoerder trouwens. En dan maar de linkerkant gezocht door de Almelo's... waar Utrecht meteen probeert om de vel op te zitten... Via Edouard Duclan in dit geval. De bal gaat via de Fransman over de zijlijn. En dat levert Heracles dan een ingooi op. Zoals gezegd, 50 seconden gespeeld. En als je er niks van verwacht, wordt het misschien wel ongelooflijk leuk. Gaan we helemaal vanuit. Is het volgens mij Marten de Roon die in de derde minuut na rust de gelijkmaker scoort uit een vrije trap van Zieg. En dat is een uh, goede goal. Een uh, mooie vrije trap van de man die ik al eerder noemde dat hij uh, zo heerlijk een vrije trap kan nemen. Die Zieg die, uh, slingert de bal met zijn linker voor het doel. Vanaf de rechterkant halverwege de helft van uh, Goet gebeurt dat. En het is een doelpunt, uh, mooi doelpunt dus van Marten de Roon die hem uh, binnentikt. En het, uh, ja, eigenlijk stond de verdediging. Er toch een beetje te kijken van wat gebeurt er eigenlijk allemaal. Maar Marten Roon heeft dus uh, geprofiteerd in de tweede helft. Al meteen datgene wat Marco van Basten waarschijnlijk graag wilde. De gelijkmaker nadat uh, de ruststand door Valkenburg op 0-1 was uh, gebracht. Uh, Eén wissel aan de kant van Heerenveen. Magnus Ekrem is uh, gekomen in plaats van Juri de Kamps. De man van de gele kaart. En de matige eerste helft. En nu is Heerenveen weer weg vanaf de rechterkant. En is het een... Uh, Aardige actie van, wie was dat? Dat was weer die Sieg. die de bal voor het doel geeft. En via verdediger Vriends gaat de bal over de achterlijn. En dus is er weer een hoekschop voor Herenveen. Ze dus even kijken of ze erop en erover gaan als de hoekschop vanaf de rechterkant genomen gaat worden... Door zie je, komt Slagveer euh, zich erbij euh, bemoeien. Ik zou die niet doen of het is van La Parra. Ik zou hem lekker voor het doel euh, slingeren, dat doet hij ook. Maar wel te ver, bal gaat over de achterlijn. En zo hebben we dus na vier minuten spelen in de tweede helft... de gelijke stand bij Heerenveen tegen Goethe Eagles van 1-1. En die gelijkmaker kwam op het moment dat ik nog wilde zeggen... dat uh, Girls in the City van Wouter Hamel was. Nak Groningen, Arman Afsaroglu. Minuutje bezig in de tweede helft. Nak dat uh, die tweede helft begonnen met een 1-0 voorsprong. Door de goal van Verbeek al na 10 minuten gemaakt. En beide ploegen die zijn uh, ongewijzigd begonnen aan die uh, tweede helft. Verbaast me wel een beetje bij FC Groningen. Want van die ploeg. Ja, die ploeg moet nu toch echt wel komen. Nak gelooft het allemaal wel. Maar Groningen, die. Uh, ja, dat mist een beetje creativiteit. Vooral op het middenveld. En ook de flankspelers hebben in de eerste helft te weinig uh, laten zien. Kierem en Kostic. Maar als je naar de lijst afwezigen kijkt uh, bij FC Groningen. Onder andere Zeefuik van der Velde, Sherry. Ze zijn er allemaal niet bij. Is de bank ook niet? Het sterker. Dus ja, je vraagt je af wat trainer Erwin van der Looy nog kan bedenken om deze wedstrijd te om te draaien. Groningen nu in balbezit aan de rechterkant van het veld. Met Kierum, de Sloveen, nog weinig van gezien. Dus gaat nu wel knap langs van de weg. Zet tegenstander Sarpong probeert hem dan op te vangen. Hij haalt hem in. Maar Kierum gaat de klap langs. Gaat binnen door. Kierum een stafspelbied in. En dan wordt er een overtreding gemaakt, vindt FC Groningen. Maar Erik Bramaar vindt dat niet. Kierum gaat liggen. Is heel boos op Bramaar. Kijk nu ook vraagend naar de grensrechter van is dit geen penalty. Maar uh, Brama die uh, wuift het weg, zat er bovenop. Kierum die werd aangetikt in het strafschopgebied door Sarpong volgens mij. Maar ja, dat was, het was wel heel licht zie ik nu in de herhaling. Dus ik denk dat die beslissing van Braamhaar wel terecht was. Om geen strafschop uit te delen. Ja, hij raakt hem heel lichtjes Jeffrey Sarpong. En Kierum gaat dan heel gewillig naar de grond. Maar onvoldoende dus voor een strafschop oordeelt Braamhaar. Waardoor Ten Rauwelaar, doelman en aanvoerder van NAC. Nu de doeltrap heeft genomen. Die belandt bij Seuntjes. Aan de rechterkant van het veld rond de middenlijn. Die bal wordt dan over de zijlijn getikt door een FC Groningen speler. Door aanvoerder Michael Kieftenbelt is dat. Waardoor Nak de ingooien inmiddels heeft genomen. Hadouier nu aan de bal is. Die uh, moet dan terug naar Kwakman. Kwakman die in de eerste helft een hele grote kopkans kreeg. Nog uit een vrije trap. Maar die bal onvoldoende richting wist te geven. Hij stond helemaal vrij in het strafschopgebied. Dat was eigenlijk de grootste kans voor Nak naast die goal van Verbeek. Kwakman miste waardoor het uh, nog altijd 1-0 staat. Dus voor Nak nu weer in balbezit aan de rechterkant. Met Seuntjes, dan moet Groningen die bal veroveren. Dat lukt ook. Omdat Seuntjes iets te enthousiast doorgaat. En de bal daardoor van zijn voet springt. In de handen van Marco Bizot. Die zo aan een nieuwe aanval voor FC Groningen kan beginnen. Na vier minuten in de tweede helft en de 1-0 voorsprong voor Nak. En die had kan. Prachtige goal van Heerenveen. Van Pele van Arnold. De rechtsback krijgt de bal. Uh, legt hem eigenlijk voor zijn linker. En schiet hem. Onhoudbaar voor Eloy Room. Achter de keeper van Goethe Eagles. En zo in een minuutje of zes tijd is de 1-0 achterstand van Heerenveen met wat uh, uh, goed voetbal in de tweede helft omgedraaid naar een 2-1-voorsprong. En dat alleen maar, omdat de passie nu opeens wel is bij Herenveen. In het team geslopen van Marco van Basten. wat heet geslopen. Dat moest gewoon. Hij. En hij is Pele van Arnold, Maakt zijn prachtige doelpunt. 2-1 voor Heerenveen tegen Vol Volop spanning en geweldig spel in Almelo. Bij Heracles FC Utrecht. Bas Tichler. Ja, dit is de wedstrijd van het seizoen. 0-0 uh, naar 9 minuten. Nee, we hebben aan beide kanten één kansje gezien. Te Wierik naar eigenlijk wat uh, onhandig uitverdedigen van FC Utrecht. Die dacht ik sta er nu toch. Ik schiet maar. Want zo vaak komt de linksback daar niet. En dat deed hij ook wel. Maar dat schot dat nog werd aangeraakt onderweg vloog naast. En aan de andere kant zo even na een actie vanaf Utrecht via Toornstra aan de rechterkant. Kwam de bal voor het doel. En het leek erop dat de verdediging van Heracles en de doelman eigenlijk elkaar stonden aan te kijken. De bal viel er eigenlijk net tussen. En Steve de Ridder dook daar precies tussen op. En kreeg nog een voetje tegen de bal. Maar schoot die dan vervolgens toch weer tegen Remco Pas weer op. Zo heeft ook Utrecht een half kansje gekregen. Na tien minuten met een uh, balbezit voor Heracles. Kwansa kaatst het doet dat terug naar de laatste lijn. Waar Rienstra nu wordt overgeslagen. En de bal naar Davidson gaat. Die hem dan toch nog keurig bij Rienstra inlevert. Tussen weer terug zeg maar, in de rol achterin. Waar hij het natuurlijk heel lang gedaan heeft. Totdat hij dit seizoen ineens op het middenveld werd gezet. Ik zou bijna zeggen misschien bevalt het hem. Want in die rol beviel hij mij juist altijd heel erg. Terwijl nu Kwanza er hard in gaat. Maar correct. En daarmee oor van de bal glijdt. Nadat Heracles even hoogte van de middenlijn. Maar dat dus vrij snel weer herstelt. En dan komt de ploeg uit Almelo opnieuw. Met Rienstra aan de bal. Papot. Een van de twee Utrechtse spitsen komt eens kijken. Dus nog altijd Van de Gun geblesseerd. Moulenga nog altijd geblesseerd. Takagi vorige week nog goed voor twee assists. Ook in de Lappemand. En zo heeft Utrecht met name voorin. Nou niet zo ongelooflijk veel mogelijkheden. Overtreding gemaakt door de Almeloers. Aan de linkerkant van het veld krijgt Utrecht een vrij school. Bulthuis komt. Gaat hij hem nemen of gaat hij zich melden voor het doel? Want in de lucht is hij sterk. Legt de bal klaar voor Toornstra. En loopt inderdaad zelf door in de richting van dat strafgroepgebied. Waar Herink zich komt melden. Waar de Rijk mee naartoe gaat. En zo heeft Utrecht wel wat kopkracht. En uh, weten we dat Toornstra wel eens een balletje goed kan neerleggen? Elfde minuut van de wedstrijd, nul stand. Hij probeert het met een variant. De bal niet voor het doel, maar eigenlijk in de loop mee van Ayoub. Die helemaal vanaf de rechterkant waar iedereen stond te wachten naar de linkerkant komt uitgewaaid. Maar het was doorzien door de ambeloze verdedigers. En die lossen het op de bal. terug naar de keeper die snel uittrapt. En dan uh, Belhossani die weg is. Of Linse is dat. Die komt er zelfs nog langs bij. Oor geeft de bal voor het doel. Die bal gaat over Ruiter heen, maar ook over Rosheuvel. Die daar wel in de doelmond stond. Maar er onmogelijk bij kon. Rosheuvel is snel, maar bepaalt niet groot. Geeft dan vervolgens nog wel een voorzet vanaf de linkerkant. Daar lopen eigenlijk Linse en Amoa elkaar een beetje in de weg. En levert het uiteindelijk voor Herikles geen echte kans op. Elf minuten op de klok. 0-0 in Almelo bij Herikles Utrecht. De Veen geeft even gas in de tweede helft en die houdt kan. Ja, kan hem weer uit de kast halen. Wedstrijd met twee gezichten, eerste helft. Dus helemaal in het voordeel van Goethe Eagles. Dat goed voetbalde. En een gezapig spelend Herenveen. Tweede helft, nu 9,5 minuten oud. Is het 1 en al Herenveen dat de klok slaat? 9,5 minuten dus gespeeld, 2-1. In het voordeel van Sportclub Herenveen. En als je topscorer van 14 van de 30 doelpunten er niet bij is, dan doet een middenvelder het Droon en een verdediger van Aanold om de doelpunten te maken. En daarom hebben we de tussenstand bij Sportclub Herenveld tegen Go Ahead Eagles van 2-1. En bij uh, NAC Groningen is het 1-0 Arman. Zeker nog steeds. Hoewel Nak net een uh, grote kans kreeg op de 2-0. Goede actie van Lurling die daarvan zelf opzette. De bal meegaf aan Jordi Buis. Die vervolgens uh, goed afstand nam van Manjasko. De voorzet ook gaf. Lurling was inmiddels uh, doorgelopen. Het strafgroepgebied binnen. Maar omdat hij heel kort werd gedekt door uh, Botteguin. kon uh, Lurling de bal wel raken. Maar hij raakte hem veel te hard en schoot uh, wild over. De goal van uh, Marco Bizot 1-0. Dus nog steeds de voorsprong uh, voor Nak. Groningen dat in de tweede helft wel probeert. iets meer druk naar voren te zetten. en vooral iets meer de flankspelers te buiten en Kierenmenkosic, waar het gevaar dan toch vandaan moet komen. Maar die hebben ook in de eerste tien minuten van de tweede helft nog te weinig laten zien. En Groningen dat nu de bal even rustig achterin rond Groningen zal toch echt iets anders moeten gaan proberen om deze wedstrijd nog om te keren. Want het staat nu achter tegen NAC met 1-0. We zijn terug naar het NOS Journaal van 9 uur met Marial Hageman. Tot zo. Hey. Sport op Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. Ado Ajax. Juist, yes, is er binnen. Maar een slotfase krijgt het QDO zich. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. Hij schiet hem erin, zeg. En om half 2, 2 Noord-PSV. Feit is weg, maar dan wordt de bal van ja. En dan het naar de goal. En ook Futeste kan buur. Het draait even weg, is dan 2 tegenstanders spijt. En om half 5, NEC A6. Wegdraaien, inschieten 1-0. NOS langs de lijn morgen om 2 uur. Radio 1.